zetten. Ja, Zullen we dat ik, gewoon ik, doen? Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Even als blogje, dan kunnen mensen kijken wat nou het vingerliedje is. Want ik kan me best wel voorstellen, als u in huis in de duinen zit en u denkt van, uh, ja, ik ken de tv-kantine niet. Wat is dit nou weer voor grof liedje? Dat, ja. Um, ja, dat zou ik denken. Maar, dames en heren, het is een en op allerlei tv-fragmentjes op de tv-kantine. En uh, ja, er is een, ook een heel leuk clipje bij en uh, dat kan u bezig. eventjes op www.entertainmentview.tk eventjes, uh, zometeen na de uitzending, eventjes ...kijken naar dat mooie clipje. Oh, we gaan langzaam op uh, naar het nieuws natuurlijk. Uh, ja, en dan zijn we het tweede uur uh, bij u terug met Cory Konings... Uh, ...Popstar Henry met Showbiz Nieuws en nog heel veel uh, meer. Uh, we zijn nog steeds op zoek naar die Pamela Anderson Lookalike. Ben je mooi blond? Uh, mailtje aan ook op onze website... En uh, ja, zometeen natuurlijk alles over 20 jaar bestaan ook nog van CFM Zandvoort. Want er komt een lekkere borrel. En nog uh, <laughs> ja, uh, uh, een talentenjacht. We zitten helemaal een stukje taart. We zitten helemaal bonvol en we gaan gewoon een stukje taart eten Tot zo! Lekker! Bye bye, tot zo! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. Minister Verhagen vindt dat bij de komende grote bezuinigingsoperatie... niet bezuinigd moet worden op defensie. Hij heeft dat gezegd op een bijeenkomst met werkgevers in Oosterbeek. We kunnen er volgens Verhagen niet op rekenen... dat de Amerikanen voor onze veiligheid blijven instaan... De CDA-minister van Buitenlandse Zaken keerde zich ook tegen een toptarief van 60% bij de inkomstenbelasting. De PvdA is daarvoor, maar zo'n toptarief zal volgens Verhagen de mensen die het geld voor Nederland verdienen wegjagen. Bij het politiebureau van Arnhem hebben ruim 400 mensen geprotesteerd tegen het gebrek aan voortgang in een ontvoeringszaak. Het protest is georganiseerd door familie van de Turkse zakenman Aydin, die op 13 oktober werd ontvoerd. De politie zette eerst 25 man op de zaak, nu zijn dat er nog maar vijf. De familie heeft na het protest gesproken met het OM. Dat zegt dat er te weinig aanwijzingen zijn om de inzet van zo'n groot team te rechtvaardigen. De Duitse vliegvelden Wezen en Düsseldorf worden steeds populairder bij Nederlandse vakantiegangers. In Wezen was van alle vertrekkende passagiers vorig jaar de helft Nederlander, wat neerkomt op een miljoen mensen. Het aantal Nederlanders dat via Düsseldorf vliegt is in twee jaar tijd verdubbeld tot 1,2 miljoen. De vliegvelden zijn populair geworden toen hier de vliegtaks werd ingevoerd. Maar ook nu die is afgeschaft blijven Nederlanders massaal naar Wezen en Düsseldorf komen. In Amsterdam is een 17-jarige jongen vanochtend om half vijf omgekomen door een aanrijding met een taxi. Hij liep vermoedelijk met de fiets aan de hand op een kruising. De taxichauffeur is aangehouden voor verhoer. Vanochtend was het mistig, maar het is nog niet duidelijk of dat er iets mee te maken had. Het weer, nevelig en soms motregen. Komende nacht lichte vorst en er kan sneeuw vallen. Morgen droog en later op de dag breekt de zon door. Het wordt al maximaal 4 graden. Dit was het NOS Joen.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 Anouk, hè? Anouk, met Jerusalem! Hier op CFM antwoord. dit is nog steeds Entertainment for You. Ja, met een volle agenda, dus we gaan vlug door met alle dingen die we nog vandaag te doen hebben. Wat gaan we in de tweede uur doen? Ja, we hebben zo, zo, zo meteen een interview met niemand minder dan Cory Konings. Ja, ik krijg er al een heel erg apart gevoel van binnen <laughs> Krijg je al een apart gevoel van binnen? Ja. <laughs> nou, dat is mooi. Ik ook, ik ben, ik ben best wel een beetje nerveus eerlijk gezegd. Ja, ben jij fan van uh, Cory? Nou ja, eh, nee, ik zal niet zeggen dat ik fan ben. Maar ik heb wel zoiets van, nou ja, het is toch wel eventjes Goh, ja. een naam. Hè? Ik ja. bedoel, volgens mij zit ze bijna 40 jaar in het vak. Shalala, shalali, shalala, Daar gaan we het vandaag even niet nee, over dat hebben. Dat hè? We willen ons graag onderscheiden. Dus uh, we gaan het niet over het Songfestival hebben vandaag. Nee, ik kreeg, ik kreeg een mail in, van de programmaleiding. Ik wil het niet hebben over het Songfestival. Nou, dan doen we het niet. Nee. nee, maar ik denk ook dat het best wel redelijk is. Want het is zo breed uitgemeten dat het ook niet leuk meer is ja, om over te, te praten stront over de heen gehad, hè? Ja, precies, daarom. En uh, Corrie is gewoon een geweldige ja. artiest en uh, heeft zoveel op de naam staan. Uh, ik vind het dan een zonde om zoiets uit te gaan melken. Dus dat gaan we gewoon ja. niet doen. We gaan nee. gewoon lekker, uh, lekker met te praten over alle leuke dingen die ze doet. En verder, uh, ja, dan kun je altijd even bellen naar de studio, hè. 023 5, weet je hem niet uit Joe? Hij staat daar. 023 573 0393. Je mag altijd bellen. Hè? Als je vragen hebt, bel even naar, uh, naar dat lijntje. En dan, uh, dan nemen we je op. En dan mag je misschien wel even straks je vraag stellen aan uh, Corrie. Het kan allemaal hier bij Entertainment for You. Ja, ja hartstikke mooi. Het kan hey, allemaal. Ik, ik heb even iets wat leuk te vertellen. Ik hef, zat hef, uh, oh laat op uh, YouTube, op op uh, En Zoals jullie weten is uh, Haarlem failliet, toch? Ja. En uh, ja, heel veel supporters zitten toch wat uh, ja, te schelden over de gemeente, hun hebben geen geld gegeven en uh, dit en dat. En uh, laatst stond dus de wethouder van Haarlem stond gratis af te halen op Marktplaats. Bij gemeentehuis. Ja. <laughs> en, uh, ja. En nog eentje, er is dus een man en een vrouw die zijn voor de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een werkstrap van 15 jaar. Uh, en 10 uur voor het aanbieden van hun tante. Ook op Marktplaats. Hé, hey, maar wat zou je vinden, hè? onze wethouder? Bijvoorbeeld uh, meneer Tonen. Houden we het even op, meneer Tonen. Uh, van de PVDA. Als die nou uh, iets heeft uh, gedaan en die staat op Marktplaats. Ja. Hoe zullen wij reageren als uh, Zandvoort? Zullen we erop gaan bieden? Of is die gratis af te halen? Nou, ik weet het niet hoor. Ik weet het allemaal hier niet. <laughs> ik ben bang dat er een heleboel schoonmoeders op komen te staan. Dus uh, goed. Maar het zijn leuke nieuwtjes. Zometeen Corrie en, uh, en, uh, en nog veel meer leuks.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 In ons land, de regen valt, het slechte weer mijn dag verknalt. Dan denk ik aan die mooie tijd en raak ik mezelf even kwijt. De felle zon, de blauwe zee. Zendend, steeds opzij. De zomer die komt dichterbij. Er zal toch niets veranderd zijn. Maak ze een eind.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 Nou, ja. hopelijk maken wij de volgende 20 jaar allemaal mee hier bij CFM Zandvoort. En we bestaan gewoon 20 jaar. En dat gaan we allemaal groots vieren. Dat is het voor aankomende dinsdag in dijk uh, ja, 5. En uh, daar speelt niemand ook minder dan Ruud Jansen. Ja dus dinsdag groot feest. Ja, zijn jullie er alle twee bij? Ja, ik ben erbij. Ja, ik ben er ook bij natuurlijk. Ja, ik heb er heel veel zin in en uh, hopelijk ja. gaan we allemaal collega's leren kennen die we allemaal nog niet kennen. Ja, want we zijn grote hè, ZFM. Ja, Vergis je niet, achter de schermen zijn een hoop mensen bezig met de productie en, uh, en de programma's. Ja, en we zoeken nog veel meer mensen en uh, ja, voel je daar wat voor, kom gewoon gezellig dan langs. Uh, dinsdag in Tijk 5 vanaf 6 uur. En uh, ja... In 5. En het wordt gewoon een heel leuk feest. Ja, ja dat gezellig. zeker. Nou, uh, we gaan nog één plaatje draaien en dan gaan, gaat het echt gebeuren. Corrie Konings live bij ons in de uitzending. De lentewind die weide, werd als moeder en je zwaaien Was het moeilijk om te merken, ik de zoen, jij me toelicht, die pp me kreeg toen ik wegkreeg. Ik ben na. Waar ik ga van foutloos hier op CFM Zandvoort. Ja, en ooit begonnen ze hier uh, bij, uh, ja, bij CFM hè, met hun promotietour uh, door Nederland. Allerlei lokale omroepen waren ze langs gegaan om hun single zomaar zomer uh, te presenteren. En, uh, ja, en uh, toen ze die hebben gepresenteerd was hij nog niet officieel uit. Was het maar een demootje. En toen ging het echt als een speer. Want toen kwam het hitje Waar ik ga uit. En daarna kwam zomaar zomer opnieuw uit. En nu is het... Doe wat je moet doen. En dat is best wel een leuke plaat. En wie weet zit foutloos binnenkort wel weer bij Entertainment for You. En uh, ja, het zou ook wel leuk zijn om hun een keertje hier uh, gewoon live in de uitzending te hebben. Gewoon in de studio met een leuk concert weer. Net als uh, toen die tijd. Want... De goede oude tijd. Ja, maar dat gaat <laughs> toch wel lukken. Er gaan steeds meer komen. Binnenkort ja. hebben we gewoon de grootste entertainment mensen hier... gewoon in de studio, hopelijk, in, hè? Ja, ja dus uh, we zijn druk bezig met het uh, bellen van Corrie... maar op dit moment krijgen we er gewoon simpelweg nog niet te pakken. Ik denk dat ze druk <tus> is met Marloes. Ja, ja vast... Vast. Ik dus, hoop dat we er dadelijk nog aan de lijn krijgen. Want uh, dat, uh, daar zijn, kijken we toch allemaal naar uit met z'n allen. Ja, zeker weten. En anders proberen we gewoon volgende week nog een keer te bellen. Maar we gaan gewoon nu even nog steeds blijven bellen. Want we willen er zo graag in de uitzending hebben. Ja, zeker weten. Daar gaat het om. Tot die tijd doen we nog even een lekker plaatje.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 Hij zat te denken, hoe kom ik nu toch daar? Een helikopter, die nam het weg mee. En al jaren zijn ze samen met z'n twee. Boven op de berg, ja, daar staat een kleine berg, en die heeft een rode puntmuts op zijn hoofd. Hij ziet op de andere weg nog een lieve kleine weg en dan neemt de oude een spel zijn loop Boven op de bek, ja, daar staat een kleine dwerg En denkt na om naar de andere weg te gaan Ja, hij blijft er maar van Oh, oh. We zijn er dan. carnaval zit erin, en ja, wij zijn van een Nederlands product en dat betekent dat de Nederlandse tijd staat nu toch, het Nederlands product staat nu toch vooral in het uh, teken van carnaval. Dus uh, vandaar deze plaat. Ondertussen uh, zit uh, Rudy uh, zijn vingers uh, af te likken <laughs> van, van de Een heerlijke taart. taart. Ja, heerlijke taart. Uh, CFM 20 jaar, dus hebben we ook een taart gekregen over Rob Harms. Hij zat hier 20 jaar radio te maken, dus daarom krijgt hij een taart. Maar uh, hij zit echt nog zijn vingers af te likken. Maar we gaan ondertussen naar de ene league met Rudy. Ja, ik zat uh, van de week ik, te denken, wat ga ik deze week weer doen? Ik had, uh, dat moet je niet te veel doen, dat denken. Dan komt het niet goed, wij zeggen. Dan ja, gaat het hier zo stinken. Nee, maar ik zat te denken: ik wil een keer iets anders. Ik wil een beetje een andere enersvlieg. En deze week hebben we ook een, uh, een hele andere enersvlieg. Het is namelijk een Italiaanse. Uh, een van een Italiaanse zanger. Genaamd Pino di Hij heeft uh, ja, één hit gehad. En die, uh, kwam uit 1981. Hij stond negen weken in de top 40 met op de hoogste positie uh, nummer 3. Hij staat, uh, ja, dit nummer wat je zo gaat horen, dat staat nog steeds bekend als echte disco klassieker, wordt regelmatig, uh, ja, op de wat oudere uh, feesten nog gebruikt of met de nieuwe nummers gemixt. Uh, ja, verder is er eigenlijk meer weinig vernomen van deze Pino di Angelo. En uh, ja, maar de hit is er eigenlijk niet minder op. Van mij mag een starter. Ja? Dit is uh, Pino di maar maar quale idea?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 Oh yeah Si dice così, no? E poi, e En poi... Che en boy, idea vale dear, che dear, zie dat je niet idea? Vale idea maliziosa massa A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me'a sgusciata. Ma guardatelo, guardatelo, bloccata, carezzata sul visino, su rifata, Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho follata, e ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea! Valide, non vedi che lei non ci sta. Che idea! Valide, maliziosa, ma saprà te... Was, dat hij altijd op het podium stond met een sigaret terwijl hij een opleiding was tot arts. Dus dat is wel een leuk uh, detail op deze Pino Di Antio. De ene is vlieg van deze week met Makwala Idea. U luistert nog steeds naar Entertainment for You hier op uh, CFM uh, Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En die 20 jaar bestaat. Ja, 20 jaar alweer. En dinsdag hebben we feest! Feestje. Kom allemaal gezellig naar uh, ja, Take 5 en niemand minder dan popstar Henry is natuurlijk ook uitgenodigd. Goedemiddag, goedavond, Henry! <laughs> joh. Ja, Goedenavond. We zijn er weer, hè? Ja, hoe is het? Ja, prima hè, dus uh, ik heb het weekend achter de rug, of uh, voor de bocht moet ik zeggen eigenlijk eerlijk gezegd. Dus met carnaval begint langzamerhand hier, uh, hier los te gaan, hè? Zo ja. te ja, het weekend van 20 februari is dat hè, Henry? Uh, nee, dus het weekend daarvoor. Het weekend daarvoor? Oké, okay, dan ben ik nou. helemaal in de boni, joh. Dus niet dit weekend, maar het komt het weekend eigenlijk al, joh. Dus, uh, oh, dat is heel snel. Dan is Rudy uh, degene die de karnet van zet. Ja, <laughs> <laughs> dus. Uh, nee, maar we hebben het uh, vanavond eventjes nog uh, even een klein voorproefje gaan doen. Dus uh, dat komt dan helemaal goed, joh. Nou, gezellig, Kijk. toch? <laughs> ja, zeker weten zo hoe zijn jullie verder daar in Zandvoort? Ja, goed, zo, helemaal goed. Dinsdag is een groot feest natuurlijk, hè, hier ja, in, ja. in take 5. Want CFM bestaat 20 jaar, dus dat uh, wordt ja, heel, ja, erg, ja, ja. Uh, ja. heel erg gezellig. Dan mag je wel even vieren natuurlijk, hè. Ja, zeker. Ja, dat gaan we ook doen. Aankomende dinsdag. Wacht jullie veel mensen daar? Ja, die, ik denk dat die hele tent vol, bom, vol staat, Want wij hebben wel de grootste naam in radiowereld. Uh, ja. Gebracht uh, in Nederland. En de talenten hè. Talenten van Entertainment nee. for You. Nee, nee. De talenten. Zoals Gijs Stavelman, Wouter van der Goes en nog vele andere Paf, Ook bij CFM. Allemaal begonnen. Ja, moet je kijken. Dus dat is toch best wel een we beroemde naam allemaal, hè? Zeker Gijs man, hè? Ja. ja. Dus uh, wat dat betreft zit het wel goed, jongen. Komt hij ook nog op de, op de receptie dinsdag? Nou, ik heb het nog niet uh, gehoord. Ik uh, weet wel dat Kees van Amstel, de cabaretier... ...die ook bij Coefnou heel vaak te zien is, uh, helaas ja. heeft afgezegd... ...en ah. de rest zijn wel allemaal uitgenodigd. Nou, dan moeten we even afwachten wat ik kom natuurlijk dan, hè? Ja. Dus ik uh, ben benieuwd, jongen. Maar jongens, uh, hebben jullie gisteren nog televisie gekeken. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, maar ik, wat? Ik, ik, ik heb gekeken naar Orik uh, Jeller en uh, jullie hebben waarschijnlijk gekeken naar X-Factor. Ik heb ja, naar X-Factor gekeken. Ik, nee, ja. ik ook. Uri ik Geller heb uh, iets heel anders gekeken. Je, maar extra weekend, ik denk niet dat jullie dat kennen. Nee. Was, was er nog meer op televisie dan? <laughs> nee. <laughs> nee, dat is een radioprogramma <laughs> waar je naar kunt kijken. Iets heel anders is dat. Oké, oké, oké, oké dus uh, Nee, goed, maar ja, ja, ik, heb, uh, ik heb inderdaad Hoge Geller gekeken en uh, ja, er waren toch best wel interessante dingen bij. Alhoewel, ik moet zeggen, ik, echt spectaculair vond ik het nog niet, maar het uh, kan het altijd nog worden natuurlijk, hè. Dus uh, ik, ik, ben, ik ben erg benieuwd. Maar ik heb, uh, spectrum heb ik inderdaad niet gekeken. Ik heb wel uh, een, een fragmentje gezien van een zekere Donnie. Donnie. Donny Zegt even niks. Nee. ga geen belletje rinkelen. Of Donnie, of uh, Donnie in ieder geval. Uh, oh, ja. Hebben jullie die niet gezien? Nou, ik heb de hele tijd zitten kijken, maar het is me, dit is me denk ik even ontschoten. Ik denk dat ik toen eventjes uh, in de koelkast zat ofzo. Ja, ik, denk, ik denk het was wel, ja. Dat <laughs> zullen we wel van kijken straks, van. Nee, want uh, Donnie die heeft namelijk... Uh, het, is een, het is een Indische jongen, weet je wel? Oh, oh ja. ja. ja nou weten we natuurlijk. Die knuffelbeer. Hé. Hey. <laughs> de euro is gevallen. Ongelooflijk jongens, waar gingen jullie gisteren aan doen dan? Dit was gewoon een schatje, ik, ik, val, ik, ik vind het echt gewoon een knuffelbeer. Jij ja. ja, zegt dat zelf maar natuurlijk hè. Nee maar, ik, ik, vond het, ik vond die jongen een goede stem hebben. Ja zeker. Uh, de jongens denken meteen dat ik homo ben. <laughs> ja, en dan zie je op een gegeven moment dat de jury gaat twijfelen op het moment dat iemand op een gegeven moment een geweldige stem heeft. En dan op een gegeven moment do doodluk zegt van ja ja, je hebt een geweldige stem. Ja, en wat er nou meer, dat zeggen ze dan niet. Dan moeten ze, ook, moeten ze ook zo keihard zeggen van, ja jongen, je hebt op een gegeven moment niet de uitstraling van een... Van een, van een ja goed, het is er niet eerlijk. Dat moet je wel eerlijk zeggen. Hè? Niet eromheen draaien. Ja, ja X-Factor is een beetje gecensureerd. Ge uh, tenminste heb ik eerder begrepen. Dat ze uh, dat wat, wat, wat minder uh, harde uitspraken zouden doen richting kandidaten. Nou, ik heb anders behoor, uh, begrepen dat ik uh, gewoon weer flink keer beetje... maar, maar dat wordt opgeblazen, Henry. Ik, ik heb het niet gezien, ik zeg het je eerlijk, dus... Uh... Ja, nee, het het enige dan, uh... wat, wat echt een beetje op het randje was, was van ja, uh, als het uh, uitgezonden wordt, zorgen dat je de eerste komende week niet op straat bent. Maar, ja, dat, ja. maar als ik even mag reageren erop, op die uitspraken <lacht> van Gordon bijvoorbeeld. Gordon is de laatste tijd zo uh, onderuit gehaald, hè, op het televisiegebied, ja, maar ja. ook op, in de Telegraaf bijvoorbeeld ook. Die ja. halen met alles eronderuit. En nou weer zijn uitspraken op X-Factor, terwijl het allemaal echt reuze mee viel. Ja, het viel echt mee. Okay. Ik heb niet gezien, dus uh, ja, ik het hier wel staan dat op een gegeven moment de uh, zwangere kandidaat die, die, die, die, die, die, die niet zo uh, goed bewoog. Zijn uh, opmerking was: nou, ik hoop dat je tijdens je zwangerschap meer uh, bewoog. <laughs> ja. Jullie staan zo stokstijf. Ja, goed, of dat op een gegeven moment een beledigende uitspraak is, weet ik niet. Nee, Dat nee, vind ik niet. Dat heeft eigenlijk uh, het uh, niks met elkaar te maken. Hè? Nee, maar uh, ja, het, je hebt niet veel gemist hoor. Nee, heb je niet zeggen Nee, ik vind dat uh, ja, de laatste tijd al die talentenjachten. Uh, ik uh, kijk dan vaak naar de audities. En dat zijn ja. wat er doorgaat, is toch allemaal een beetje hetzelfde. Zelfde stemgeluid. Uh, en er zit echt niet meer de, uh, degene bij, met, met, dat, met die stem, die uh, eigenlijk niet meer uh, ja, die gewoon meteen opvalt, zoals een Kane, ja. of een noem het maar op. Dat zijn ja, stemmen kane. die opvallen. En, uh, en uh, wat auditie doet, is allemaal een beetje aftreksel van Whitney Houston of uh, ja, noem het maar op. Ja, dat dat ben ik wel met je eens hoor, dat is ook zo. En er zijn maar enkele die, die, die zegt, nou die valt even inderdaad op. Ja. Uh, aan, aan de andere kant, ik vind het op een gegeven moment wel erg goedkoop worden met al die voorrondes. Nu heb je op een gegeven moment met uh, x weer... Uh, uh, Straks krijgen we idols weer natuurlijk. En met met, met Geller hebben we nou ook tegenwoordig voorrondes. Ja, sorry hoor, ik heb die voorrondes wel een beetje gehad. Kijk, als je dat een keertje dat ziet een, een week... Daar heb je niet zoveel problemen mee, maar dat, dat schijnt weer weken te gaan duren natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, dat uh, wordt weer uitgebreid uitgemolken en daar hebben we weer een half jaar plezier van. Och, jongen, jongen daar, word, daar, word, daar word ik nou zo moe van. Ja ja. Ja, ja, ja, Zullen we het dan gewoon over iets anders hebben? Ja, we zullen het dus over hebben, ja, Je weet op een gegeven moment, ja, Anouk is ook niet de eerste de beste, hè? Nee, nee, dat zeker niet. En, eh, die heeft de videoclip afgekeurd, hè? Ja, dat hoorde ik, ja. Oké, okay, dan heb ik Van een nieuwe uh, nummer Bitter or Worse volgens mij. Ja, als je praat over mensen die op een gegeven moment wat te vertellen hebben, dan uh, ja. Maar het zou niet de eerste de beste videokunstenaars die daar aan gewerkt hebben. Hè? Ik denk het ook niet. Maar weet je waarom het is uh, afgekeurd? Waarom ze het heeft afgekeurd? Nee, dat zou ik ook graag willen weten. Ja, dat wil ik ook wel weten. Weet jij dat Pasco? Weet jij waarom uh, waarom die, uh, die clip van Anouk is geweigerd? Hij hey, heeft hem zelf afgekeurd, hè? Ja, ze heeft hem zelf afgekeurd. Nou ja, we, ja, we zullen het ongetwijfeld wel horen. En uh, ja, het is eigenlijk weer helemaal uh, losgegaan tussen Patricia Pij en uh, Robert Jensen. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Ik heb het gehoord, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, goed, wat moet ik hier nou weer mee? Ja. Uh, we, we krijgen weer. Uh, ik vind Patricia Pai op dit moment wel een beetje. we beetje. Het uh, moet, moet niet overdrijven. Ik bedoel, nee. uh, bedoel, ze is 60 jaar, dat is hartstikke leuk, ziet er goed uit, et cetera, et cetera. En nu gaat ze ook weer in, in, in uh, verband gebracht worden met seksschandalen, dat soort ja. dingen. Ja, hallo, hey, uh, Oma wordt eens wakker. Denk bij mij, eigen, weet je wel Kom op, doe normaal. En uh, dat soort flauwe kunnen allemaal, en moeten ze zich niet mee bezighouden. Het is allemaal interessant, het is leuk voor de, voor de, voor de media-aandacht, maar dat, dat, dat, dat, dat moet de, ze moeten het niet te ver doorduwen. Vind ik, ik vind het een beetje overdreven. Nou, ja, ik denk dat Jensen er blij mee is hoor. Nou, Hij natuurlijk. heeft toch weer een beetje aandacht voor zijn nieuwe programma. Ja, die smult er natuurlijk wel. <laughs> ja, ja, goed, maar dan weet je van tevoren als jens je belt of je wordt, je wordt Jensen in de uitzending gevraagd, dan kun je dit soort dingen verwachten dan moet je er niet, niet kinderachtig over doen als je op een gegeven moment dan, uh, daarover aangesproken wordt. Ja, vind ik toch, is ja, dat zo. Dat is ook zo. Ja, ze, ze, ze, ze gooit het zelf op een gegeven moment het balletje op en dan wordt er op een gegeven moment gesproken. Een beetje uh, een geintje overgemaakt en dan is, is ze weer op de teentjes getrapt. Ja, sorry joh, maar dat, dat, dat, dat werkt niet tegenwoordig. Ja, sorry, dus. ik, moet je, ik, moet je, ik moet even inbreken. Um, ja, maar ik je Wij hadden net uh, iemand uh, aan de telefoon en die hangt nog steeds aan de lijn. En ja. het, degene die het heel erg druk heeft met het Songfestival, we hebben niemand minder dan Corrie Konings aan de telefoon. Ja, ja Goedenavond. Goedenavond, Corry. Goedenavond, Corrie. Goede avond <laughs> Ja, met mij hartstikke goed. Ja, jij bent ook weer goed bezig, zag ik. Ik heb een heel stukje over je gezien op televisie gisteren. En uh, je, bent weer, uh, je bent weer aan de tweede jeugd begonnen, geloof ik, hè? Ja, zo lijkt het wel, hè? Ja, zeker weten. Hartstikke goed, hoor. Hé, hey, moet er kunnen, of niet dan? Jazeker, ja, we moeten bezig blijven, hè. Als we een ander niet doen, doen we het zelf. Ja, zeker, zo is het, zo is het ook. Nee, nou, misschien leuk om jou eens een keertje te ontmoeten in Leven en Dan gaan we samen een liedje zingen, hè? Huh? Oh, wie weet nou? Ja, dat lijkt me hartstikke, lijkt me hartstikke hebt, uh, leuk. Corrie, uh, je hebt uh, voor de duidelijkheid ja. uh, popstar Henry aan de telefoon. Ja. Um, bekend van So You Wanna Be A Popstar tijd. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb niet alles gevolgd hoor. Maar... Nee, begrijpelijk. Uh, gelukkig maar, gelukkig maar, Corrie. Dat... <laughs> Oké, okay. hey, Henry, wij, uh, wij spreken jou volgende week weer. Zeker weten. Bedankt voor je tijd. En jullie uh, houden hou je gezond. En uh, ja, als jullie dat kan, doe het rustig aan dan. dan, dan. Ja, gaan we zeker doen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Henry. En goedenavond, Corrie. Ja, hoi. Ja, hoi, ja, we vielen even in het in, in show-nieuws met Henry. Vandaar dat je hem even een telefoon kreeg. Leuk dat je toch nog even tijd hebt gevonden voor ons. Ja, we hadden net even pauze. En zo meteen om 7 uur gaan we weer beginnen. Oké, okay, dus je hebt echt een, een druk agenda nu. Uh, ja, want we moesten in, uh, eigenlijk in 24 uur moesten wij het neerzetten. Dus uh, dat was best even uh, ja, aanpoten. Dat is aanpoten inderdaad. Maar ja. uh, jouw vingers erop, dat moet, uh, moet, toch wel wat gaan worden dan? Nou ja, goed, we doen met z'n allen doen we dat. En uh, ja, we, we hebben gewoon uh, hartstikke hard met z'n allen gewerkt eraan. En vooral Welon, die heeft gewoon uh, nacht niet geslapen. <laughs> okay. Ja, morgen is het op de buis, hè? Ja, morgenavond live komt dat om kwart over negen bij de Tros. Oké. Okay. Dus het wordt heel spannend en het is nu wel spannend. Het ziet er allemaal heel goed uit, hoor. Oké, okay, nou, ik ga uh, zeker kijken. We hebben gewoon allemaal een eigen suintje, dus het ziet er hartstikke leuk. uit. klinkt ook heel leuk. Oké, okay, nou, ik ga zeker kijken. Maar we belden jou niet zozeer over het Songfestival, want wij zijn meer geïnteresseerd in uh, Corrie Konings op het moment, eigenlijk. Kijk. Kijk, <laughs> ja. <laughs> want je zat, uh, ik heb je afgelopen week al gesproken, zat je lekker in Spanje. Ja, dat klopt, ja. Jij overwintert elk jaar in Spanje. Ja, nou, ik, ik, ik woon er eigenlijk een beetje, hè. Oké, okay, dus, jou, dus jouw huis en uh, Nederland is een beetje je tweede huis. Ja, mijn zoon die gaat dan naar school ook, dus... Uh... Oké, okay, maar ja. je, oh, je zoon woont dus wel even in Nederland, hè, tijdelijk ergens. Nou, nee, die is, uh, die is nu met mij hier in Nederland en die wil ook het festival zien. Uh -huh. En uh, maandag gaan we weer terug naar Spanje. Oké, okay, lekker. Ja. <laughs> ik, ik heb even een beetje zitten kijken, want uh, je, je hebt al aardig wat uh, op je naam staan in Spanje ook, hè. Letterlijk een plein. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, letterlijk, het plein het is, het is gewoon een, een bar natuurlijk, hè, waar, waar, waar je heerlijk lekkere Nederlandse muziek kunt beluisteren. Ja, een, een tapasbar, hè? Ja. En, en dat, dat staat op het Corrie Koningsplein, heb ik ja, het gelezen. Het meer natuurlijk allemaal van die, van die hapjes, hè, kleine hapjes, hè, die je kunt bestellen. Mm -hmm. ja. ja, in Spaans. Het kan ook, het kan ook een kaasplankje zijn, bij wijze van spreken. Ja, ja. Afgezien van het uh, weer, wat vind jij nou het lekkerste in Spanje, of het mooiste? En waarom je daar bent? Um, je, je leeft daar eigenlijk wel, wel uh, iets rustiger in die zin dat je zegt van nou ja och, um, uh, vandaag doe ik dat en dat en dat nou kom ik er niet aan toe dan doe ik het morgen wel <laughs> dat is wel lekker But, hoor ja, het is de... ben weekenden ben ik uh, tenminste drie weekenden ben ik in Nederland ja, nu met het songfestival ben ik nu vier weken in Nederland vier weekenden dan en uh, dat is wel erg veel hoor. Ja, je en, gaat het echt missen. Ja. Maar ja, en, dan, en dan, als ik twee keer uh, op een neer moet, dan vind ik het niet erg. Maar nu vier keer is best wel veel. Maar ja, we doen het voor een goed doel, zeg ik altijd. Ja, maar het is wel inderdaad heel erg heftig. En in, in Spanje, ben je lekker aan het genieten? Of ben je daar toch nog wel stiekem druk bezig in de muziekwereld? Nou, eigenlijk moet ik zeggen, het ene moment ben ik lekker rustig. Maar dan kan het soms ook heel heftig zijn. En is het zo hectisch dat ik uh, zoiets heb, Daar ben ik bij wijze van spreken. Want ze hebben bij mij mijn huis ingebroken uh, twee weken geleden. Mm -hmm. En uh, dus nou, dat moet het huis leeg. Want ja, ik zeg ik blijf hier niet. Dus ik moest eind van de maand, uh, dus 101 februari moest ik er toch uit zijn. Mm -hmm. Dus heb ik alles uh, weggedaan. Dus het ene deel zit, ligt, er zit ergens in een box. Het andere deel gaat naar Nederland. Nou, en dan zit ik weer terug uh, heerlijk in mijn appartementje. In die tussentijd moest je allemaal uh, dingen regelen en uh, voor het zo'n festival en uh, ja en dan komt daar heel veel voor kijken want het moet toch allemaal uh, goed geregeld zijn als ik het dan zelf op dat moment niet kan dan moet ik iemand inzetten en uh, en die regelt dat dan op dat moment die belt mij weer terug vind je dat goed of weer je zus goed of zo goed ja en dan uh, en dan moet het verder gaan natuurlijk ja ja ja en nou we hebben het in een hele korte tijd moeten doen omdat er uh, ja wat uh, ...dat uh, ja, vervelende dingen gebeurden... ...maar oké, okay, dat, uh, dat is weer voorbij... ...en nu gaat het lekker allemaal heel positief door. Dus we moesten in 24 uur... ...moesten we het allemaal klaarzetten... Ja. ...en dan krijg je natuurlijk hartstikke veel werk... ...want ja, ik, ik wil mijn mails, wil ik dat doen... ...ik doe mijn telefoontjes... Ja, dat moet ook doorgaan. Ja, ja, dat, dat, ja, als je in Nederland bent is het allemaal veel goedkoper om even je rondje te doen als dat je in Spanje ja. zit, hè? Ja, dat is ook zo. En ja, ik heb net een concert <laughs> gehad, dus ja, de, de, de dvd moest helemaal in elkaar gezet worden, dus dat moest helemaal nagekeken worden. Dus ja, dan heb, ben je er ook mee bezig en ik heb hem dan weer zelf uitgebracht. Dus, mm -hmm. dus wat eerst zou ik het bij de maatschappij doen, maar dat was de dag. Ik zeg, anders duurt het te lang. Dus ach, ik zeg, ik breng hem zelf weer uit. <laughs> en dat is je jubileum, CD? Uh, ja, van je jubileumconcert? Van het 40-jarig 40 jubileum, ja. Oké, okay, en dat was in het NAC-stadion, geloof ik, hè? Nee, niet in het NAC-stadion. We hebben dat uh, op het, uh, het chassé-terrein gedaan. Oké, okay, oké. Okay. En daar, komt, uh, daar is de DVD nu al van uit? Ja, die is nu uit, ja. En ja. te bestellen via korikonings.nl? Uh, nee, korikonings niet. Ja, wel bij Oranje. Maar... En overal in de winkels. Gewoon in de winkels, uh, de winkels je, ligt hij. Uh, Overal waar, uh, waar de cd's verkocht worden en dvd's, uh, zouden we moeten liggen. Oké, okay, nou daar nou gaan we er maar eens even naar kijken, want dat lijkt me wel erg gezellig. Want uh, ik heb een beetje, ik heb zitten tellen letterlijk op je website. Je hebt gewoon in jouw hele carrière 23 albums uitgebracht. 23, bedankt, want ik wist het niet. <laughs> ja, ik heb echt letterlijk vanmiddag zitten tellen, hoeveel dat zijn het goed. er nou eigenlijk? Ja, Drie ik het goed. 23, waarvan vijf 5 dubbel cd's. En? Vijf dubbelse deze, van die 23. Ja, ja dat kan wel ja, ja, kloppen. Ja. <laughs> ja, we hebben goed gestudeerd. Nou, dat vind ik wel goed. Goed uitzijdig gemaakt, Weet <laughs> ja. je ook hoeveel singles dan? <laughs> nou ja, daar zat ik aan te denken, ga ik dat tellen? Maar dat vond ik een toch beetje, een beetje ver gaan, want dat ging wel heel lang door. 23 albums, ja, dan zou je de meer dan 200 kijken, denk ik. Dat weet ik niet. Ja, nou, in ieder geval een, een hele lijst. Gaat er een 24ste komen? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja? Uh, Kijk, ik heb nu uh, de laatste CD gedaan met, met uh, een boeketje Rode rozen, Allemaal liedjes over, over moeder. Mm -hmm. En um, er stond ook nog een lied op van Sharona en mij. Van mijn dochter dan. Ja. Dus het was maar eenmalig. En uh, nu zijn we tenminste bezig aan een uh, heel nieuw album weer. Oké. Okay. Uh, ja, dan gaan we kijken wanneer we die eventueel uh, willen gaan uitbrengen. Oké, okay, dus er zit al, jullie zijn ook al echt al in de studio bezig met een nieuwe album? Ja, daar ben ik in ieder geval mee bezig. Maar het kan zijn dat hij wat langer blijft wachten op iets wat er eventueel misschien dan tussendoor gaat komen. Maar daar moeten we nog over gaan praten. Oké. Okay. Kun je niet een klein tipje van de sluier oplichten? Uh, nee, dat mag ik niet. Oké, okay, nou ja, nee, ja, begrijpelijk. Maar we kunnen het altijd proberen. We zeker, helemaal zeker zijn van alles. Mm -hmm. en, uh, want anders gaan we voor zo voorbarig zijn. En dan zeg ik dat in het, het gaat straks niet door of zo. Ja, nee, ik snap <laughs> ja, dat je. Dat is snap. dan. Ik snap je helemaal. Ja. Maar uh, je gaat wel weer verder in het Nederlands. Want ik kwam in je lijst ook eerder, een, een, een Engelse, Engelse, Engelse DVD tegen. Met Engel, een Engelse. Een ja, Engelstalige CD hebben we ja. gemaakt. Back to the 60s, ja. Ja, klopt. En, uh, en daar heb ik ook een aantal nummers. In, uh, een club van gemaakt, uh, waar ik dan eigenlijk uh, in Spanje woon. Mm -hmm. en, uh, ja, en dat, dat, dat is wel leuk geworden. Ja, ja maar... We het, het, het hebben we ook op dvd gezet, dat hebben we uitgebracht. Ja, ja en dat, maar dat is dus eenmalig. De volgende cd is gewoon weer Nederlandstalig. Ja, ja, dat wel. Misschien dat ik al die liedjes misschien nog wel een keer in het Nederlands zing of zo. Ja. Dat is ook wel leuk. Ja. ja. ja. Maar Je ik hebt... nog wel, wat nog wel, uh, op, uh, ja, wat ik zou willen, dat is nog een keer een mooie kerstcd maken. Oké, okay, met echt ja. de ouderwetse kerstliedjes of zelfgemaakte? Mm, misschien een combinatie van, ja. Ja, want dat is, dat zijn, dat, je hoort het vaak niet. Danny Christian heeft bijvoorbeeld heel goed gedaan. Ik weet niet of je die, of je die kent. Samen met, uh, met goed, uh, nog... Uh, met <laughs> sorry? Natuurlijk kennen we Danny Christian. Ja, je neemt, ik bedoel het album van Danny Christian. Met Mieke en uh, nog twee. Ja, uh, ja, ja, ja. ja, met Lindsay en met uh, Christophe. Ja, Klopt, ja. ja. Nou, dat is dat is nou echt zo'n zo echt, van dat geeft mij een kerstgevoel. Doe je dan een beetje op teammuziek? Ja, het zijn heel, heel leuk liedjes, ja. Het zijn gewoon echt. Ja, de. de, de... bekenden me wel, maar wat ze samen gezongen hebben. Mm -hmm. En dat zingen ze nu met vieren, ja. ja, ja en, met maar de Belgische artiesten. Dat is broer en zus samen. Ja, dat zijn uh, van die. Uh, ja, zijn toch een beetje ouderwetse kerstliedjes die je vroeger op school leerde. Op de basisschool. Ja, die zijn gewoon heel leuk. Die ja. zijn gewoon heel leuk. En uh, ja, je kan een combinatie of iets nieuws erbij doen. En, uh, en ook uh, ja, wat, wat, wat oud is, maar dan toch wel wat herkenning geeft natuurlijk. Ja, ja zeker. Nou, ik, ja. Ben, ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik, uh, als er een, een, een, een cd komt van jou met, met kerstliedjes, dan ben ik de eerste hoor. Nou kijk, <laughs> ik heb ooit wel een kerstcd gemaakt, want toen was ik een stukje jonger. En dat is al zo lang geleden. Ja, maar het... met hoe lang zit je nou in het vak? 40 jaar. 40 jaar? 40 jaar. Jeetje, Mina. Dat is ja. mooi. En, en, en nog steeds regelmatig op de bühne, hè? ja nog steeds ja onafgebroken blijven we toch wel bezig uh, en uh, treed ik nog steeds uh, wel regelmatig op ja ja er zit niet een moment aan te komen dat je zegt van nou uh, het begint nu langzamerhand toch wel genoeg te worden ja dat had ik gezegd maar het, het, het, het gaat niet op het gaat niet over het door de mensen kunnen je ja. nog niet missen ja, het is ook wel gezellig hoor het is ook wel gezellig ja je, maar je bent ook wel een legende hou je jong en uh, ja dus dat is uh, dus ook wel lekker ja, precies. Nou, ik ga je niet langer ophouden, want uh, ja, nogmaals, je moet om 7 uur alweer aan de gang, dus heb je nog maar vijf minuten. Ja, ja ik wil even Vincent nog even zien, want Vincent heb ik nog niet gezien. Ja, nou dan ga ik ga, ga dat lekker doen. We gaan je ja. niet langer ophouden. We gaan ja, even een lekker nummertje succes. van jou draaien. Heel ja, veel succes. En we gaan ja. kijken morgen, hè? Ja, allemaal kijken. Gaan we zeker doen. Het wordt heel leuk en het wordt een heel gezellig programma. Oké, okay, geweldig. Nou, dankjewel voor je tijd, Corrie. En, ja, uh, en ja, we spreken ja. elkaar in de toekomst vast wel weer een keer. Zeer zeker. Oké, okay, dankjewel. Nee, dankjewel. Hoi. Ja, doei, doei. want we hebben er toch echt een uitzending gehad ja. de enige echte Cory Konings leuk, het he? was even spannend, we kregen er niet te pakken en uiteindelijk belden ze dan toch en uh, ja, dat was toch een mooie afsluiting van onze uitzending vind ja, ik wel. Ja, ik uh, ben er leuk. heel erg uh, trots op en ik vind deze uitzending hartstikke gezellig. Volgende week is Rudy Nicola de hoofdredacteur yes. met een eigen gast en met alles eigen en uh, wie erbij zou zijn, dat is nog eventjes de vraag want Jaap Koper heeft hier eens een keer afgezegd en dat is al heel oh, weer